Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Ziekenhuizen zijn de laatste schadeclaims. Het ging van ruim 9 miljoen euro in 2007... naar meer dan 43 miljoen euro in 2016. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een paar hoge claims. Zo werd drie jaar geleden in een langlopende zaak 1,6 miljoen euro uitgekeerd. Het onderzoek van het academisch ziekenhuis in Maastricht... blijkt dat er in tien jaar tijd meer dan 15.000 claims werden ingediend.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 Webwinkels en pakketbezorgers zetten steeds meer in op het bezorgen bij ophaalpunten in bijvoorbeeld supermarkten. De bedrijven doen dat liever omdat thuisbezorgen relatief duur is, onder meer omdat klanten niet altijd thuis zijn. Bovendien zijn de dieselbusjes slecht voor het milieu, zeker als de bezorger twee keer moet langskomen voor een pakket. Op dit moment wordt nog zeker 90% van de pakketten thuis afgeleverd, maar het aantal ophaalpunten groeit snel. PostNL heeft er zo'n 3000, DHL heeft er 1900. Staatsbosbeheer vermoedt dat in Drenthe momenteel een wolf leeft die zich definitief probeert te vestigen. Dat zou de eerste wolf zijn die zich sinds twee eeuwen permanent in Nederland vestigt. Droofdier is de afgelopen maanden waarschijnlijk al een paar keer gezien door camera's die in natuurgebieden in midden Drenthe zijn opgehangen. Bovendien zijn er sporen die erop wijzen dat de wolf langere tijd achter elkaar in het gebied blijft. Het weer nog. In het zuiden redelijk zonnig. In het midden en noorden meer bewolking. Lokaal wat regen. Geleidelijk wordt het droog en overal geregeld zon. Het wordt. ZFM. Een... Verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 We gaan beginnen aan het laatste uur ZFM Sport Live. Snel over naar Henny en ja, ja. En naar en nou Ja, want Jaap weet uh, wat er aan de hand is. Nou, is ja, nog steeds één, of uh, niet? Verstappen ligt nog, uh, nog steeds op één. Het is uh, ook fascinerend om even te kijken. Want uh, de één rijdt op medium banden. Dat is uh, Hamilton, dat is de achtervolger van Verstappen. Maar... Je ziet net als twee jaar geleden dat je denkt je gaat hem inhalen. Maar dan ineens dan, uh, loopt die ton toch weer op een aantal andere plekken weer van het circuit loopt die weer weg. Uh, het is een heel klein en minimaal verschil. Terwijl Ricciardo inmiddels nu ook uh, naar binnen is uh, geweest voor uh, nieuw materiaal, nieuw rubber. En uh, hij zal dus nu ook op medium zijn vertrokken. Dat uh, moet nog uh, Max Verstappen nog, uh, nog gaan doen. En ik denk dat, dat dat nu in de komende ronde wel gaat gebeuren. Um, uh, Hamilton 2, uh, 3 uh, is Vettel, 4 is Bottas. Uh, waarbij ik ook uh, moest uh, aantekenen dat die twee rijders... totaal niet in de buurt uh, kwamen van uh, de Australiër. Want ja uh, die Australiër reed op, uh, op softbanden. Maar uh, de mediums van uh, de twee achtervolgers... van uh, zowel de Ferrari als van de Mercedes... Ja, die hadden het toch, uh, toch een beetje zwaar ten opzichte van uh, de Australische Red Bull uh, coureur. Dus wat dat er gaat, uh, is het een beetje een hele rare wedstrijd. Uh, we komen weer op naar het rechte stuk. Verstappen gaat nu naar binnen. Gaat uh, ook uh, voor uh, nieuw uh, rubber en het zal ook medium gaan worden. En de verwachting is dat hij waarschijnlijk of net voor Ricciardo of net erachter gaat komen. Dus... Even kijken wat er uh, gaat uh, gebeuren bij het... Uh, het gaat vrij vlot, moet ik erbij zeggen, <kijkt> met uh, de pitstop. Maar de, de vraag is, en nu komt er ook nog een uh, fijne Toro Rosso nog uh, even vlak voor uh, Max Verstappen zijn uh, uh, snuffert. Dat uh, moet uh, Brandon Hartley uh, zijn. Maar Verstappen uh, gaat nog wel voor, als het goed is... voor Ricciardo de baan op uh, komen. En dat betekent dat we Verstappen nog op de vierde plaats uh, ligt... en Ricciardo op plek vijf. Uh, daarachter verstappen zijn uh, twee auto's ook nog even aan het bakkelei, en Dat waren een Williams-rijder en een, een auto van Force India. Uh, zoals ik het uh, hier vandaan uit uh, kan zien is het uh, Ocon. En wat was het uh, uh, de, de auto van Stroll die elkaar een beetje elkaar het leven zuur uh, liepen te maken. Maar goed, dat is even... Spanje. In de Giro nog 27 kilometer te rijden. De voorsprong is teruggelopen onder de 4 minuten. 3 minuten en 51 seconden. De eerste renners die zich bovenop de Calascio melden waren Fausto Masnada, de tweede Michael Scherel en de derde Tim Wellems, de Belg. Ja, ik moet het even corrigeren. Het waren Sirochkin en Ocon die elkaar, uh, elkaar het leven aan het zuur maken uh, tijdens de Grand Prix van Spanje. Dus dat... Uh... Hoe zit het met het weer trouwens daar? Het uh, weer, er, er hangen wel wat wolken boven het uh, circuit... maar het is nog droog. Met... En dus is er nog geen sprake van het feit... dat we nog uh, iets met nat weer en uh, glibberige omstandigheden gaan krijgen. Dat, dat zit er op dit moment niet in. Om kwart voor vijf verdedigt Dick Advocaat... op het kasteel met Sparta en 2 in voorsprong tegen de FC Dordrecht... Door de blessures van Hoed en Kortsmit staat derde doelman Nienhuis bij de Rotterdammers onder de lat. Nienhuis moet ik ja. zeggen. Was trouwens de man die in de tweede divisie tegen HFC uh, in doel stond. Ja. Had jij nu ook uh, over Masnada nog uh, net uh, wat gemeld? Over wie? Masnada, de man die op dit moment in de Giro, nu komt hij wel op reglementaire wijze als eerste boven. Dus uh, hij ja. pakte nu wel de bergpunten voor Scherel en Wellens. Dat had je al gezegd. Nou goed, dan heb ik het bij deze nog een keer herhaald. Goed zo. Zul ik eventjes een ja. uh, rondje langs de velden doornemen met jullie? Ja. Uh, Vels Hilligom hebben we gehoord: 2-1. Um, dan hebben we DSS-NFC 1-3. Wow. Oude Kerk United Davo 5-1. Uh, beste pak slaag weer voor United. Um, Op weg naar ik... de uitgang, denk je? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Um, nou, nee, trouwens, ze gaan sowieso op zondag stoppen. Ja, oh. um, Dem, Hoofddorp, 8-3. Dat is ook een fixe. PVA Velsbroek tegen uh, SDZ 1-1. Um, nou, schoten hebben we gehoord, 2-1. Dan hebben we nog RCA, uiteindelijk 5-1 verloren bij Zwanenburg. Ja, dat verhaal van ja, Velse Broeke is dan uh, bezig om zich nog een beetje te ontworstelen aan uh, de degradatie, toch? Nou ja, uh, of, uh, dat zal Spanenwoude uh, natuurlijk worden daar. Ja. En die hebben ook vandaag, dat is degene die ik nu nog moet noemen. Ja. Um, die hebben 6-2 verloren bij de Kennemers. Wow. En als allerlaatste Allianz-Wijk aan Zee. Volgens mij was het de Wijk aan Zee-Allianz. Is ja. een gelijkspel geworden van 2-2. Ja, uh, maf, uh, dat uh, Spanenwoude gewoon nu behoorlijk verliest. En afgelopen donderdag dan met... Nou ja, goed, ze hebben het uh, ook wel verdiend, denk ik, 3-2 uh, weten te winnen. Nou, nee, ik heb uh, wat jongens gesproken na de wedstrijd tegen Zandvoort. Hè? Mm. Um, en eigenlijk het enige wat die al aangaven is, vio gedurende de competitie mm. <coughs> hebben we eigenlijk elke keer het dubbeltje de verkeerde kant op uh, gekregen. Yeah. Ja, en tegen Zandvoort heb je misschien wel het een en ander aan mazzel door, uh, door de arbitrage, maar goed... Uiteindelijk valt het wel een keertje hun ja, kant op. Ja, ja. En uh, ja, dat was natuurlijk helemaal mooi voor uh, trainer Edwin Heefting uh, om zo afscheid te nemen met een prijs. Gentleman trainer, hè? Ja, Wat een ja. gentleman. is. Gouw kerel. Ja, ja dan zou, denk ik nog bij de Zandvoortse Bank... zouden ze daardoor wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Als we dan toch de woorden van Martijn uh, in die <laughs> schaal uh, moeten gaan wegen... dan denk ik uh, dat dat wel uh, een uh, voorbeeldfunctie zou kunnen zijn. Nou ja, goed. Ik denk dat er een hoop trainers uh, natuurlijk ook... Uh, uh, op die manier zullen reageren op het moment dat het dubbeltje niet jouw kant op valt. Nee, dat begrijp ik. Want voetbal blijft natuurlijk ook emotie. Precies. En dat zal het altijd wel blijven. NEC nog steeds op 4-1. Ze houden de knap vol daar, die mannen die van de Emmen. Ja, het wordt uh, dicht timmeren, denk ik. Uh, voor uh, Nog de een kwartier. Ja. <laughs> of het nog lukt voor NEC om, uh, om nog uh, die finale plaatsen in de playoffs. En dat moeten ze tegen Roda, geloof mm -hmm. ik. Hè? Ja, dat... 25 kilometer nog te rijden in de Giro. Voorsprong 3 minuten en 24 seconden. Dan gaan wij door met Kelvin Harris in Duo Lipa. Blauw. En hier is een stand uh, 1-2 geworden in die wedstrijd tegen die Het was uh, Joost van de Booghaart uh, die hem goed inschoot. Het was een bal die eerst afgekeurd werd, maar het was toen Tim Schoenmaker die hem oppakte. Die verlengde hem schitterend op Joos Wolgaard en Joos Wolgaard kon zo weer eerst inschieten. Komt aan van aan de achterkant van het veld, dus Lars van ik, Lars van ik. speelde naar Tim Schoenwaker. Tim Schoenmaker kan er niet bij komen, maar de snel die probeert weer achteraan te jagen en dat lukt niet. En zo is de stand hier uiteraard 1 tegen 2. Hoe lang nog, Jack? Het is, moet ik even kijken, het is nog een minuut of 10. Wel mooi hoor, 1-2. Ja, ben ik met een je eens, hè? <laughs> dus maar we moeten natuurlijk even afwachten, want Diemen, ja, Diemen heeft natuurlijk niks hier aan. Uh, die moeten natuurlijk uh, die moeten voor die winst gaan, dus ze zullen het nu anders moeten gaan aanpakken. Ze hebben natuurlijk continu die verdediging gezeten. Nu zullen ze eruit moeten gaan komen, want uh, ja, ze moeten winnen eigenlijk op een punt pakken om veilig te zijn. Maar dat betekent wel dat er meer ruimte gaat komen natuurlijk voor Bloemedaal. En dan met de snelheid voorin, met een wouter snel die erbij gekomen is en Joost van der Wooghaard moet dat uit te spelen zijn. Succes! Succes! I look like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you need 23 kilometer te fietsen in de Giro d'Italia. De begonnen is er aan de laatste 25 kilometer klimmen. Naar een hoogte van 2135 meter. En uh, iedereen verwacht het vuurwerk in de laatste 4 kilometer. Maar de kopgroep valt volledig uit elkaar. Eén voor één kunnen de verschillende renners het tempel niet meer volgen. Opvallendste naam die moest lossen was die van Tim Wellens, de Belg. Nek moet zich gaan haasten, maar vindt weinig gaten meer... in de defensie van FC Emmen. Uit een corner zorgt de ploeg van Leinders wel voor wat dreiging... maar Telgenkamp stompt de bal prima weg. Ja, en het aantal uitvallers bij de Grand Prix van Spanje... is inmiddels opgelopen naar vijf. Want ook Esteban Ocon, de Fransman van het team van Force India... die heeft ook de strijd moeten staken met een kapotte motor. Er hing ineens een rookpluim achter de Force India. Dat is een Mercedes die daarin zit... En wat, wat, die betekent het, dat? wat betekent dat? Dat, uh, dat de auto ermee ophoudt. Dus het einde oefening kan je gaan uh, duwen wat je wil. En uh, dan uh, is het over. En dat zie ik nu ook bij uh, Sirotkin. Uh, die bij het opkomen van het rechtstuk toch ook uh, even wat, uh, wat rare uh, manoeuvres en capriolen uithaalt. Waarbij ook de motor waarschijnlijk uh, de nodige uh, dingen heeft uh, die een. ...auto eigenlijk niet zou moeten hebben. Hebben we dan weer een safety car of niet? Nee, wat wel op dit moment plaatsvindt... ...zijn de volgende bandenstops. En Vettel gaat weer binnenkomen. En ja, dat is ook de enige Ferrari op dit moment. Dus ja, dat, dan is het wel duidelijk. En die heeft zijn, zijn banden weer verwisseld... ...voor medium banden. En gaat daarmee waarschijnlijk ook de wedstrijd... ...daarmee eindigen. Ik denk dat dat ook alles te maken heeft met een, een lijkt wel een virtual safety car. Want uh, dat is ook de reden waarom uh, de man uh, Vettel naar binnen is uh, gekomen. Uh, is slim, kan een voorzorgsmaatregel zijn. Uh, maar hij heeft wel een plekje af moeten staan aan Max Verstappen. Die zo uh, googem is om daar nog uh, juist nog net even de, zijn Red Bull voor te steken. Nog 22 kilometer te fietsen in uh, de Giro. De mannen van Astana op kop. De mannen van Sky met uh, de vroom daar achteraan. Maar de kopgroep die is nog, bestaat nog uit zes renners. Die heeft nog altijd een voorsprong van 3 minuten en 35 seconden. Die zes renners zijn Michael Schirel... Fausto Masnada... Manuelo Boaro... Giovanni Visconti... Hugo Carti, de Brit... En Gianluca Brambilla, vijf Italianen en een Engelsman. is natuurlijk hartstikke spannend allemaal. Ja, um, nog steeds uh, geldt dat uh, verhaal van een, uh, van een virtual safety car... Uh, op de baan bij uh, de Grand Prix van Spanje. Uh, dat uh, leidt tot de nodige uh, tafereelen en misschien ook wel een klein beetje irritaties. Uh, zo rijdt uh, Sirotkin met uh, de Williams voor uh, bijvoorbeeld de voorste in India van Perez. En het, het lijkt erop alsof die PRS uh, ja, eigenlijk uh, net um, er voorbij wilde steken. Maar dat, dat mocht natuurlijk niet vanwege de situatie van de virtual safety car. Die is zoals ik het uh, nu uh, kan zien uh, ingetrokken. Want de groene vlag is weer gegeven. Dus we kunnen weer uh, van, uh, ja, van bank spelen bij Spanje. stappen 3? Verstappen ligt uh, drie nog steeds. Wauw. Ja, weet je trouwens waarom uh, Henning graag wil weten... Wat het betekent als er rook uit de auto komt. Nou. Want het hoeft niet altijd te betekenen dat het verkeerd is. Hè? Meestal nee, is het nee, natuurlijk nee, een nee. opgeblazen motor. Nou. Maar bij Hennie is het ongeveer een standaard verhaal bij zijn auto. Oh, dus uh, dat, nou, dat, dat, dat de oliepeil uh, niet... Uh, <lacht> ja, terwijl hier uh, bij Verstappen nu het, uh, een brok uh, afvliegt uh, van, oh. uh, van een van zijn voorvleugel. Ja, ik weet niet wat het precies uh, gebeurd is. Manoeuvre gebeurde bij het, bij het, ja, bij het inhalen van, de, van een van de auto's. Kennelijk was ja, een, een van zijn voorliggers een, een Williams die weer het macht over het sturen verliest. En denk ik een vlak voor Verstappen de baan op is gekomen. Sirotkin voor de andere op op de baan. Van de baan en op de baan. En ja, daar zal je net Verstappen heten en daarachter komen. En dan is het in één keer tak een wegstuk van je voorvleugel. Goed. We zullen het even in de gaten moeten gaan houden van wat, wat zich daar verder gaat afspelen. Voorlopig rijdt Verstappen gewoon door. En ligt hij nog steeds derde. Kunnen we dat mooi in de gaten houden tijdens een stukje muziek? Vanmiddag weer een goal. Hier is de stand 1 tegen 3 geworden. Het was wederom van de Boogaard. Die scoorde halfvallend op zijn wipsen. Scoorde die toch met zijn been. Dat hij erin rolde. Maar het was woudsnel. Die ballen vanaf de rechterkant helemaal in één keer over de breedte van het veld gooiden. Meteen de woudbal op Boogaard. En Wout en Boogaard zoals ze normaal gewend zijn. Die scoorde natuurlijk de derde goal. Dus nog moet de wedstrijd beslist zijn eigenlijk. Bloemendaal houdt kans op die extra plek. Theoretische kant. Chris Brown, Ik heb nog een, een kleine toevoeging, jongens, over de wedstrijden van Sparenwoude en VVA. Uh, door het gelijkspel van VVA en het verlies van Sparenwoude... is Sparenwoude ook vandaag gedegradeerd, officieel. Oké. Okay. Zonde natuurlijk. Ja. Maar helaas, maar waar. Oh, twee minuten zijn er te spelen bij de wedstrijd in de, uh, uh, in de Goffert. Mhm. Mm voor Emmen longt de eerste promotie ooit naar de Eredivisie. Want de proef van Luquin die weet stand te houden in de slotfase. Nog twee minuten zoals ik gezegd heb. Plus wat extra tijd. En dat betekent dus dat ze volgende week in de finale tegen of Sparta of Dordrecht gaan spelen. Ja um, En we moeten ook nog even iets corrigeren bij de wedstrijd uh, of de Grand Prix. Want uh, het was een los uh, hangend stukje van de voorvleugel van Verstappen. Hij heeft uh, ja, waarschijnlijk... Of iets geraakt, of, of, of iets, uh, is er iets uh, gebeurd. Uh, wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Niet met Sirotkin, uh, die heb ik even ten onderricht uh, daar uh, um, opgevoerd. Dus moet ik dat corrigeren. Inmiddels is er wel een, uh, een McLaren stilgevallen. En dat is uitvallen nummer zes. Dat is stoffen van Doornen. Bij het uitgaan van de pitstraat uh, heeft hij de auto aan de kant uh, gezet... Um, Verstappen heeft uh, dat stukje voorvleugel. Is hij uh, kwijtgeraakt op een, uh, op een uh, stukje uh, rechtstuk. Daar heeft hij uh, de, de voorvleugel uh, een beetje aan uh, dat stukje wat lossing. Heeft hij uh, eraf weten te rijden. En inmiddels rijdt hij gewoon uh, door. En ligt hij gewoon nog steeds derde. Achter hem zit uh, zijn teamgenoot, uh, niet zijn teamgenoot, uh, zit Sebastiaan Vettel op plek 4. Die volgt op twee seconden. En. En weer Daarachter zit Ricciardo en die zit op 18 seconden van Verstappen. Verstappen zelf rijdt op 11 seconden van ongeveer 11 seconden, 10 seconden van de leider in de wedstrijd Hamilton. En daartussen rijdt Valtteri Bottas nog met de Mercedes. Dus als het zo blijft zoals het nu is, dan krijgen we dus weer een Mercedes-dubbel. Dan even weer naar de Giro, nog 18 kilometer te rijden. Uh... Nee, wat zeg ik? Ja, nog 18 kilometer te rijden. Dat betekent dat zometeen het spektakel gaat losbreken. Tot die tijd zitten mannen als Tom Dumoulin, Chris Froome en Simon Yates in een zetel. De voorsprong is drie minuten en die gaat er echt aan. Ja, en wie sluipt daar misschien ook mee namens die ploeg? Die die... Ja, ik wou het net zeggen. Ja. Jouw, jouw favoriete Sam Omer zal daar waarschijnlijk ook nog wel tussen zitten. Om Tom Dumoulin daar... Prachtig zou dat zijn, uh, te assisteren, denk ik. De Jongens, is zo goed. Ja, euh, ik, ik heb verder even vrij weinig toe te voegen. Dus ja, een zesde uitvaller, toch? Dus, ja, dat zei ik net. Dat is Stoffel van Doornen. Die, die is stilgevallen. Die auto wordt nu teruggeduwd. Um, ja, hij viel gewoon stil op het, bij, het, bij het voorbijgaan van de streep. De, op het rechte stuk. En toen heeft de Belg maar besloten... om de auto aan de kant te zetten. Daar rijden trouwens drie... Um, um, rijden ze rond die de Nederlandse taalmachtig zijn. Hè? Dat is Van Doornen, dat is Hulkenberg en dat is Verstappen. Leuk. Ja. In de voetballerij, uh, boven het stadion van Huddersfield Town... Uh, vliegt een vliegtuigje met daarachter We Will Miss You. En dat betekent namelijk dat Arsene Wengner... zijn laatste wedstrijd aan het spelen is. Leuk, hè? Ja, heel goed. gisteravond nog, of uh, geloof ik... Ja, dat is bij het oog Op vrijdag hoorde ik nou nog uh, dat hij een behoorlijke stempel heeft uh, gedrukt op uh, Arsenal. Hij heeft uh, op een gegeven moment ingevoerd van dat je als speler fit moet zijn. En dat heeft op een gegeven moment uh, de club bepaald geen wintereieren gelegd. Want hij is daarmee ook nog kampioen van Engeland uh, geweest. En niet één keer, wel meerdere malen. De 90 minuten zijn om in de Goffert. Er moeten nog vier minuten blessuretijd gespeeld worden. Daarin zal NEC dus twee keer moeten scoren om hoop te houden op promotie. Het ziet er goed uit voor Emmen. Ja, en dan kijk ik nog even over de schermen heen uh, richting uh, Ricardo. Maar volgens mij is er... Uh, zie, je me, Jaap, zie je me, Ja, ik zie nog je bent niet zo groot, hè? een glanzend bolletje nog uh, net uh, boven, het, uh, boven al die schermen uit. Er zit geen ja, haar ik, meer op, hè? Nou, nee, oh, er zit wel wat haar op. Maar... Nou, ik heb de ziekte van edel, hè? Ja. Uh, but, ja, ja, meer ja, haar ja, ja, ja, ja. Ik weet wat je schedel. bedoelt. <lacht> Jouw website, ik jouw websta ik me beden. With my mommy I step in the man. Wat ik I'm your baby Love, don't cast a thing Otherwise was ik See, Zie got a things, bro Now I got bad things, You're not, no, they come and go This is okay, it's what the rain is Want you know, I'm a long, long, long time And I'm who I am, not who I can be Heart of gold, it can't be combined je come to me You're not me van hem en alles wat ik zeg is waar. Ik grap om me moet een k. 14 rondjes te gaan bij de Formule 1. Jaap Koper. Ja, Koper. Ja, wat moeten we erover zeggen? Uh, eigenlijk van alles. Op dit moment is Hamilton de leider in de wedstrijd. Uh, achter hem rijdt Bottas. Maar schijnt verstappen, die schijnt aardig uh, wat, wat sneller te zijn dan uh, De Vin. die op de tweede plek rijdt. Het is een beetje uh, wisselend uh, wat betreft de, de afstand tussen verstappen en Vettel. De ene keer is dus het 2,5 seconden, dan weer 2 seconden. Dat uh, verschilt nogal uh, per, uh, per rondje. En Ricciardo die zette zojuist de snelste rondetijd neer in deze wedstrijd. Leuk. In de Giro moeten nog 15 kilometer gereden worden. Masnada is vanuit de kopgroep ontsnapt. Alleen op avontuur... Uh, ...ja, uh, hoe dat verder moet weet ik niet... ...maar het, uh, het voorsprongetje... ...dat wordt steeds kleiner... Dus, uh, er zeg maar zijn iets minder dan 15 kilometer te rijden... ...zijn voorsprong uh, 2 minuten en 38 seconden... ...maar de mannen van... Uh, uh, ...ja, zeg maar de grote mannen... ...maar vooral van Yates, ...die zitten voorop in het peloton te jagen... Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Het is wel spannend, moet ik zeggen. Uh, Twee minuten en 38 is de voorsprong. En ik denk dat uh, die ploeggenoten van, uh, van Jeets op dit moment. een behoorlijke de snelheid en de sokken erin hebben gezet. Om... Die voor- die koploper nog even bij de kladden te krijgen. Want anders dan wordt dat een verschil wat wel een beetje te groot gaat worden. En NEC me... kan ondanks een 4-1-zegen tegen FCM een promotie naar de eredivisie vergeten de Drenthe staan in de finale. En blijven kansrijk om volgend seizoen voor het eerst in de clubhistorie uit te komen op het hoogste niveau. Zouden ze dat uh, doen? Denk je dat Emme dat uh, kan? Ja, dat kunnen ze natuurlijk. Ja. Ja. Misschien voor één is... jaar, maar ze doen het zeker. Om even in Martijn Prinsen zijn woorden te spreken in een goede swing. <laughs> ja. Ja. Liverpool staat met 1-0 voor tegen Brighton en Hove Albion. Dat uh, doet mij deugd om um, natuurlijk ook. ook een beetje als uh, Liverpool-supporter. want ik ben Zijn we in dat stad niet geweest. allemaal? Ja, ik Draag denk uh, dat, uh, allemaal. dat een uh, behoorlijk uh, veel zandvoorters uh, ook wel Liverpool een warm hart uh, toedragen. Ja, Weer even naar uh, de Grand Prix van Spanje. Daar is het op dit moment dat Hamilton nog steeds. Uh, de voorsprong in handen heeft ten opzichte van Valtteri Bottas. Verstappen uh, ligt nog steeds op de derde plaats. En inderdaad nog steeds een verschil tussen hem en zijn achtervolger, Sebastian Vettel. Tussen de 2,5 en de 2 seconden. Ik denk Ricardo dat de wedstrijden in het amateurvoetbal voorbij zijn. Jazeker, zal dat... ik ze eventjes nalopen voor ja, je? heel graag. Ik heb hier OG Waterloo is geworden 5-3. HC Edo tegen Assendelft 2-4. Dio MMO 3-1. Uh, Zwanenburg RCH 5-1. Dan HBC DSK 10-0. Hoeveel? 10-0. <laughs> Dat is een SP Zandvoortuitslag, <laughs> lijkt het wel. <laughs> Ja. ja, maar die zijn ook zo <tie> sterk. Ja. Nee, we wij wijk aan Zee hey, Er zit iemand mij uh, gewoon nog even snel te bellen. Dat ja. uh, doet hij alleen even op het verkeerde nummer. Hij <laughs> luistert mee. Dus ja. als je naar de studio zou willen bellen, heel graag. Dan kunnen we nog eventjes geelwit meepakken zometeen. Um, waar was ik gebleven? Maar naar Oude Kerk Unite Davo 51. 1 VVH Velsenbroek SDZ 1-1. Sparenwouder de Kennemers 2-6. Uh, Zaalandia VSV 50. 0 ja. Schoten Amstelveen 2-1. En Dem Hoofddorp 8-3 en dan, kijk, hij belt ook nog. Kijk, ja, hij gaat helemaal <laughs> hele 2-1. <laughs> en daar nou ben ik benieuwd welke lijn het is. Dus, ja, kijk, het is de mijne, dus die zetten we oh, er meteen, meteen op. Ja, ik heb hem op op al opgenomen, dus uh, hij kan er meteen dan, op. Dan uh, gaan AMC. we meteen ervoor als het goed is, hebben we Anthony Knol aan de lijn. Dat uh, is uh, inderdaad uh, correct. <laughs> ik zit in de helft onderweg naar mijn werk. <laughs> <laughs> uh, we hebben met 3-2 gewonnen. Gelukkig maar. Ja, het was een uh, vrije trap van mijn eigen zoon, die werd aangeraakt. Maar goed, ah. daar ging hij de andere hoek in. Dus uh, drie twee voor, en wel een paar kansjes hadden hun uh, op het einde met cornerballen. Maar uh, die gingen er gelukkig allemaal niet in. Nee. En uh, hij heeft gelijk gestort tegen Geinburg, ja. Dus als we volgende week winnen zijn we kampioen. Wat harte gefeliciteerd vast. Nou, de bloemen kunnen bezeld worden. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus, uh, nou ja, het is wel even mooi zo. <laughs> Wordt een leuke vierde klasse, hè, volgend jaar. Ja, daarom. Veel Hanafse uh, ploegen allemaal. Heerlijk, man. Uh, ik denk dat we, we horen daar ook wel in thuis uh, met de ploeg die wij hebben. Hartstikke oh, goed. En allemaal jonge jongens, hè? Dat is een mooie. Toekomst. Ja, en alles, alles blijft, dus eh uh, voelt mooi uit allemaal. Anthony Knol is een blij mens. Ik dacht het wel, ja. <laughs> goed zo gefeliciteerd, man. Het is ook 35 jaar geleden, hè? Dat was de laatste kampioen uh, bij Galwit. Zo. Oh, ja. zo lang alweer? Ja, we, zijn wel, we hebben natuurlijk op een gegeven moment wel tweede klas gespeeld, maar dat, dat kwam goed. allemaal uh, door uh, periodetitels. Ja. Met nacompetitie. Ja. Ja. Nou, des te mooier het feestje, dacht ik zo. Ja, daarom. Dus het komt mooi uit. Oh, Helemaal goed. goed dankjewel Anthony. En heel veel succes uh, volgende week. Gefeliciteerd hoor. Jo, dankjewel. Yo. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Nou, uh, ik, uh, ik heb er verder uh, niks aan toe te voegen, dus ik denk dat het maar weer eens even tijd wordt voor een stuk muziek. Ja, Justin uh, Timberlake die heeft er wel wat aan toe te voegen. Ah, mooi Justin Timberlake, say something. De wedstrijden in de regio die zijn inmiddels uh, zo goed als allemaal afgelopen. En dat betekent natuurlijk ook dat het weer tijd is om te stemmen op jouw speler van de wedstrijd. Hiervoor download je de app, de Voetbal in Haarlem app. Even naar de Google Play Store of naar de Apple Store. Uh, zoek op Voetbal in Haarlem en breng je stem uit. Want met die stem kun je uh, jouw favoriete speler uh, meelaten doen... Voor die awards die op 6 juli uitgereikt gaan worden bij Voetbal Arena en Villa Westend. Ennie? Nog 9,4 kilometer voorsprong, 2 minuten en 11 seconden. Interessante finale wordt het. Terwijl Boaro op jacht gaat naar Masnada, bepaalt Astana opnieuw het tempo in het peloton. Lopez heeft blijkbaar snode plannen in de laatste kilometers van deze etappe. Ja, en bij de Grand Prix van Spanje is het uh, nog steeds uh, zo... dat het verschil tussen Verstappen en uh, Vettel... Uh, rond de 2,5 seconde bedraagt. Uh, dan uh, lijkt het erop alsof de Ferrari weer een stapje dichterbij komt. En het uh, andere moment, dan weet Verstappen toch weer iets extra's te vinden... en weet hij Vettel uh, van het lijf uh, te houden. Maar het uh, verschil is natuurlijk wel nog uh, in het uh, voordeel van de Nederlander. En er moeten op uh, blijven letten, want... Het kan zomaar gebeurd zijn en dan wil je dat natuurlijk niet nog een keer meemaken. Hamilton is op dit moment de leider in de wedstrijd. Bottas volgt op 17 seconden, terwijl Verstappen nu toch ook onder de 10 seconden achterstand rijdt op Valtteri Bottas. Het gaat langzaam, maar de Nederlanders schijnt toch iets dichterbij te gaan komen bij Bottas. Wellicht de podiumplaats dus. Uh, daar rijdt Verstappen dus nu al op met uh, plek drie. Maar wellicht uh, kan het uh, misschien nog wel ietsje meer worden... als die ook Valtteri Bottas nog uh, weet te passeren. Maar ja, dat, zes uh, rondjes om uh, negen seconden goed te rijden. Uh, dat uh, is wel een beetje een heel veel. Verhaal, denk ik. Dat wordt een beetje een lastig uh, verhaal, maar je weet het nooit. Die ik denk, is denk dat die beter, uh, kan zorgen dat Vettel achter hem blijft... met 2,5 seconden. Maar ja, mij... we, we weten waar hij goed in is, hè? Verstappen. Ja, weet je wat mij opvalt? Ricciardo die vroeg dus op een gegeven moment aan de ploeg of hij er voorbij ja, mocht. Ja, dat... Dat was en, en, en die zit nu op 21 seconden achter Verstappen. Of 13 nou seconden. Ja. ja, ik weet het ook niet. 21 seconden achter Hamilton. En even kijken. 13 seconden achter op zijn eigen teamgenoot. Dus dat is een behoorlijk verschil. Maar ja, het is wel duidelijk wie er gaat winnen. Uh, dat lijkt mij Hamilton. Als er uh, geen, uh, uh, geen rare dingen gaan gebeuren... dan uh, moet Hamilton deze wedstrijd uh, wel naar zich toe uh, trekken. Dat wordt voor het uh, stand in het klassement... Wel weer interessant, want ik denk dat Hamilton... Eh, zeker ook met die overwinning in, uh, in Azerbaijan op zak... dat hij dan ook nog uh, weer een behoorlijk stapje in de richting van Vettel gaat komen... in een stand om het uh, wereldkampioenschap. Zo niet. Hij kan er ook nog wel eens voorbij gaan komen. Wat knap trouwens wat die jongen doet uh, in de Giro. Want er is nog maar uh, iets meer dan zeven kilometer te fietsen... en hij rijdt nog steeds met twee minuten voorsprongen. Maar ja, die laatste vier kilometer, die zijn killing. Ja. Uh, en bovendien, uh, jij zegt het, Sam Omen. Weet je wie er ook nog uh, bij zit? Laurens Stendam. Ah, Die zit er ook nog steeds top. bij. Wat een geweldige mannen zijn dat, joh. Ongelooflijk. Zeg het maar, mannen. Ja, uh, we gaan uh, richting even, het laatste kwartier. Ja, weer kilometer, twee minuten. Er kan nog wel een plaatje tussendoor. Lijkt ja. me wel een goed idee. Dan gaan we dat doen in de vorm van sigala. What I want Vrolijk intermezzo, uh, dacht ik uh, zo, uh, Ricardo. Ja, dacht ik ook wel. En? Wie waren dat? Dat weet je niet. Oh, die, dus, uh, ik dacht dat ik zei hen. Sorry. Nee, <laughs> ik denk uh, al, ga je dat nee, echt nee, aan nee, niet nee, vragen? Nee, nee, ik ga het niet aan Ik ga het aan jou vragen. <laughs> <laughs> je kan <laughs> me, hey, alles vragen over de Giro d'Italia. Uh, over de Giro d'Italia. Uh, hoe staat het ervoor, heen? Nog 5,5 kilometer. En op dit moment is de leider in de koers nog steeds die Masnada. Met? De, de kettingmalheur die hij eerder had. Een jongen uit, uh, uh, ja, uit uh, Italië natuurlijk. Ja. De achtervolger op 29 seconden is Manuelo Boaro, ook een Italiaan. Dan is er een achtervolgende groep op 58 seconden. Daarin zitten Shirel, Boaro, Visconti. Uh, nee, Boaro natuurlijk niet, want die is naar voren gesprongen. Visconti... Karti en Brambia. Ja, maar die Bonaro is inmiddels nu gepakt... door de, aan, uh, door de achtervolgende groep. Waarin, uh, dus uh, dat zag ik net gebeuren. Dus die, uh, en die peloton is, rijdt ja, 1.32... Ja. met nog een goede 5 kilometer te gaan. Ja, uh, nog meer autosportnieuws. Want uh, nou, de vlag kan nog net niet in de top gehezen worden. Maar uh, rondom de Formule 1 wordt er, uh, wordt er altijd... Dat uh, is leuk, uh, Ricardo. Maar <lacht> Maar rondom de Formule 1 uh, zit er ook uh, nog een uh, supercup van de Porsches die daar rondrijden. En uh, Michael Ammermuller uh, heeft die wedstrijd uh, gewonnen. Maar nou komt het. Jaap van Lagen, die uh, ook uh, wel eens delen heeft uitgemaakt, doet het nu weer. Is tweede geworden. Het is de eerste race van het uh, seizoen. En Pereira werd derde. Uh, andere Nederlanders uh, werden vijfde in de persoon Larry ten voorde. En de man met een... Nou, bijna onuitsprekelijke naam. Haast Italiaans. Egidio Perfetti, die werd twintigste. Dus uh, dat is een, uh, het eerste verhaal rondom de Porsche Supercup. Nu gaan we naar de laatste ronde van de Formule 1. Want inmiddels is daar de laatste ronde in gegaan. Hamilton heeft op dit moment de leiding in handen. Uh, achtervolgd door Bottas, die 20 seconden uh, ja, achterstand heeft op uh, de leider in de wedstrijd. En Verstappen die is uiteindelijk nog genaderd op zo'n mm, ja, bijna 6 uh, seconden achter op uh, Bottas. En het verschil tussen um, Verstappen en Vettel is, nou ja, net geen 2 seconden. Maar het is uh, denk ik uh, net genoeg om uh, de, de derde plaats binnen te hengelen. En ik denk dat Verstappen die hard nodig heeft na alle uh, Toestanden die er rondom zijn persoon heeft plaatsgevonden in de eerdere wedstrijden... zou dit wel een behoorlijke opsteger kunnen zijn. Hamilton is nu bezig in het laatste gedeelte van het circuit... en gaat deze overwinning naar zich toe trekken. En dat betekent dus dat hij na de wedstrijd in Azerbaijan... nu ook de Grand Prix van Spanje op zijn naam gaat schrijven. Hamilton dus één. Nu is even wachten, terwijl het gejuich bij Mercedes behoorlijk groot is... Dat dacht ik ook. Daarachter komt nu Botwas aan die een klein beetje ja, zich verremt. Maar dat mag geen naam hebben. Die gaat nu als tweede eindigen. Dat gebeurt nu. En het wachten is nu op nummer drie. En dat moet als het goed zijn onze Nederlander Max Verstappen. Die volgende week dus te zien zal zijn. Dat gebeurt nu ook. Verstappen gaat het podium van de Mercedes completeren met die derde plek. We stappen volgende week dus te bewonderen op het circuit Zandvoort tijdens de Jumbo-race Henny, wat gebeurt er nog bij de Giro? Nog 4,2 kilometer. De voorsprong is 1 minuut en 15 seconden. En uh, dat is dan die uh, <macht> Masnada. Daarachter uh, zit uh, Boas... En ik denk, ja, ja, er moet nou echt iets gaan gebeuren in het peloton. Ja, want anders gaat die masnader gewoon deze, deze rit winnen. Dat zou toch wel een fantastisch zijn. Maar story. hij rijdt alsof hij bijna stilstaat. Ja, Dat, maar uh... hij heeft toch nog 1.13. Het ja. is nog maar 4 kilometer. En als ze uit het peloton niks doen, ja, dan... Uh... Ja, dan wordt het wat. Je had ook nog iets over hij... Ricciardo te, te, te, te, ja, te ja, vragen. Ja, hij heeft ja. 30 seconden voorsprong op Boaro. Ja. En uh, ja, hij is toch nog heel sterk. Ja, wat, wat, wat gebeurde daarmee? Ja, dat is heel, heel opmerkelijk. Eerst hoorde ik jou zeggen, dat heb jij ook ergens uit een bron vernomen... dat, dat Ricciardo over de teamradio zei van ik ben sneller, ik ben sneller... en ik wil er graag voorbij. Maar vervolgens is hij de hele wedstrijd eigenlijk niet meer in de buurt geweest... van Max Verstappen, want het verschil was nou behoorlijk groot... tussen de beide Red Bulls, in het voordeel dan van de Nederlander... En ik uh, geloof dat het uh, meer dan uh, zo'n tien seconden bedraagt... Uh, tussen Max Verstappen en uh, Daniel Ricciardo. Trouwens, die is er volgende week ook bij... tijdens die Jumbo-race dagen. Want de beide heren zitten in een jury voor een caravan race. Heb jij nog een caravan staan eigenlijk, eh, Ricardo? Want eh, misschien eh, dat je dan mee kan doen. Nou, de, die trek je niet zo makkelijk weg. Eh, <laughs> hey, jongens, Carty ja. is ontsnapt uit de achtervolgende groep. Gaat alleen op jacht naar Masnada. De Brit is inmiddels Boarow al voorbij. In het peloton is het nog steeds rustig. Heel raar, vind ik dat. Ja, en Visconti moet lossen. is rust bij de laatste speelronde van de Premier League. Liverpool staat, mede dankzij het treffen van Mohamed Salah... met 2-0 voor tegen Brighton... Finalist van de Champions League staat nu virtueel derde... omdat Tottenham in eigen huis met 1-2 achter staat tegen Leicester City. Ja, en het wacht eens even op de tussenstand in de Formule 1 uh, op dit moment. Hamilton rijdt inmiddels nu naar binnen... om uh, ja, zo direct de plichtplegingen op het podium te ondergaan. Datzelfde geldt ook voor uh, Valtteri Bottas... die als tweede wist te eindigen in deze wedstrijd. En, jawel... Hij is eindelijk op het podium gekomen. Max Verstappen, dat is altijd wel prettig... als je volgende week hier op het circuit Zandvoort mag komen. Want dan kan je in ieder geval lekker met een derde plek binnenkomen. En dat was wel even hard nodig. Na alle ja, eigenlijk ellende die er in de wedstrijden ervoor hebben plaatsgevonden... zoals bijvoorbeeld een week of twee terug in de straten van Baku... dat je door je eigen teamgenoten van achteren wordt aangereden. En dat je dan beide eraf ligt. Maar goed, dat schijnt ook een, een beide eigen verantwoordelijkheid geweest te zijn... dat ze iets wat te enthousiast met elkaar om zijn gesprongen op de baan. Oké okay man, dan doen we nog één nummertje... van een man die nou eigenlijk alleen maar goede nummers maakt. En Jaap, dat moet jij weten natuurlijk. Ja, wie? Dat is Bruno Mars. Oh ja...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 Nog te rijden in de finish van de Giro d'Italia. 15 seconden is nog de voorsprong van Masnada. Tom Dumoulin keurig op de derde plek in dat groepje. Uh, de Italiaan. Arou heeft het erg moeilijk en achteraan beginnen ze eraan te hangen en zakken ze weg. Er zakt een groepje van 4, 5, 6 man. Van 10 man weg naar achteren, die houden het niet meer vol. En daarachter zitten ook nog meer afvallers. Die laatste kilometers zijn verschrikkelijk zwaar. Tom Dumoulin zit fantastisch op het vinkertouw. Met nog 9 seconden achter die Masnada. Het gaat dus tussen de grote mannen in de finale. 2,8 kilometer. 24 karat, magic 24 24 What's that sound? Yeah, yeah, yeah. Come on now <laughs> Don't fight the feeling Invite the feeling Just We zijn aangekomen bij de laatste drie minuten van vandaag. Deze zondag vol met sport op ZFM met Sport Live. Hennie, wat heb je nog? Zeven minuten gevoetbald bij de Sparta Dordrecht. En Dordrecht scoort 0-1. Oh, dat is niet zo leuk voor dik advocaat. En uh, die uh, wil toch uh, graag nog... Een beetje de aansluiting houden in de Eredivisie. Uh, bij uh, de, de Giro uh, zit Chris Froem een beetje te harken, heb ik het idee. Ja, Masnada is dus ingerekend. Chicone is de eerste man die een aanval deed vanuit het peloton. Niemand reageert. Er is nog te rijden, 2,2 kilometer. Tom Dumoulin zit goed voorin. Chicone heeft een seconde of tien. Ja, euh, nog eventjes voor de mensen de volledige uitslag. Nou ja, de volledige uitslag. In ieder geval de belangrijkste mensen noemen we in de Grand Prix van Spanje. De wedstrijd is gewonnen door Lewis Hamilton. Dat was wel duidelijk. Bottas is als tweede geëindigd. En Max Verstappen eindelijk een podiumplek. Namelijk op plaats drie... Uh, achter de volgers van Verstappen zijn uh, Vettel. Uh, die zat uh, redelijk in de buurt. Zo'n anderhalve seconde van de Nederlander uh, verwijderd. En Ricciardo, die zat nog verder daarachter... en die is op de vijfde plaats geëindigd. Chris Froome is er afgereden uit het peloton. En dat peloton dat bestaat nu nog uit een mannetje of vijftien. Maar uh, Froome ligt daar dus duidelijk achter. Ciccone die wordt uh, nu weer ingelopen door de voorste mannen van het peloton... Het is toch ongelooflijk, die, die, die vroem, dat hij deze, deze tour helemaal nergens is, hè. Hij zit echt op grote achterstand en hij harkt, hij harkt om erbij te komen. Ja. Onvoorstelbaar. We gaan uh, niet het nieuws doen, jongens. We gaan gewoon even deze finale meenemen en laat het nieuws het nieuws. Giro d'Italia is even belangrijker dan uh, alle ellende die er in de wereld is natuurlijk, hè. Het uh, is 2-0 voor Liverpool tegen Brighton en Hove Albion. Nou, Dordrecht leidt met 1-0 bij Sparta-Rotterdam. Dat zijn uh, de voetbalstanden. En dan gaan wij weer uh, heel snel naar dat uh, gebeuren in de Giro d'Italia. Want wat, wat is het daar spannend, zeg. Wauw. Eens dus even kijken. Nog 1,6 kilometer te rijden. Ja, en die Vroom heeft in ieder geval nog wel een helper. Uh, dat is een Colombiaanse uh... Team, ploeggenoot van hem, die voor hem uitrijdt, maar het, het is niet veel meer. En... Hey, nou zit Ja, dat, is, dat klopt. En Pino is degene die vooraan nu de boel op, op het spel zet. En daar breekt het bij Dumoulin. Want ja. Dumoulin moet... Uh... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.